4 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Hans Spekman wordt voorzitter van de PVDA. De leden kozen hem als opvolger van Liliane Ploemen, die vertrekt volgende maand. In een ledenraadpleging haalde Spekman bijna 82% van de stemmen. Veel meer dan de andere twee kandidaten, Boekhout en Kronenberg. Spekman zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Hij houdt zich daar onder meer bezig met sociale zaken en asielbeleid. Daarvoor was hij raadslid en wethouder in Utrecht. Spekman wil het ledental van de PvdA opkrikken van ruim 55.000 naar 100.000. Napels mag 200.000 ton afval in Nederland laten verbranden. Staatssecretaris Atsma heeft daarvoor een vergunning gegeven. De Italiaanse stad heeft al jaren een afvalprobleem. Het Napolitaanse huishoudelijk afval zal in twee ovens in Nederland worden verbrand. De Vrom-inspectie controleert een aantal van de transporten als ze in Nederland aankomen. De warmte die bij de verbranding vrijkomt wordt onder meer gebruikt om huizen te verwarmen en elektriciteit op te wekken, zegt Atsma. In IJmuiden is een deel van een straat afgezet wegens ontploffingsgevaar. De politie vond in een flat een partij vuurwerk en materiaal waarmee het kan worden gemaakt. De explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld. Die oordeelde dat er geen reden was om andere huizen te ontruimen... De politie in IJmuiden heeft een man van 62 opgepakt... en het vuurwerk en de andere spullen worden nu weggehaald. In Eindhoven is een busje van een apotheek gestolen. Dat gebeurde vanochtend om een uur of tien op de laan in Eindhoven. De politie heeft nog weinig informatie over de inhoud van het bestelbusje. Wat wij weten is dat er voor medicijnen lag voor ongeveer 13 patiënten. Maar dan moet u denken aan paracetamol tot misschien aan morfine. Maar voor de rest heb ik begrepen dat er ja, verder geen details zijn. Het blauwe Volkswagenbusje werd gestolen toen de bestuurder was uitgestapt... om iets af te geven bij de Eindhovense apotheek. Op het Museumplein in Amsterdam hebben ruim duizend leerlingen... uit het voortgezet onderwijs gedemonstreerd tegen de 1040-uren-norm... die minister van Bijsterveld wil invoeren. Leerlingen verwachten dat ze wel in de klas moeten zitten, maar dat ze geen les krijgen. Ze spreken daarom van een ophokplicht, nee, van ophokuren. Op het museumplein zijn negen scholieren opgepakt voor het gooien van vuurwerk. PVV-Kamerlid Weertema werd tijdens een toespraakje bekogeld met krentenbollen. André Kuipers is met succes gelanceerd vanaf de lanceerbasis Baikonur. Precies volgens plan vertrok de Soyuz raket om iets na kwart over twee Nederlandse tijd... naar het internationale ruimtestation ISS. De lancering was live te volgen op tv. En daar gaat hij, André met zijn collega's. Tien minuten na de lancering oordeelde de vluchtleiding dat alles goed was gegaan... en werd er luid geapplaudisseerd. André Kuipers en zijn twee collega's koppelen vrijdag aan aan het ISS... waar ze vijf maanden zullen verblijven. Het weer bewolkt en vanuit het westen af en toe regen. Het is 4 tot 7 graden. Morgen grijs en vooral in het oosten af en toe regen. En de temperatuur stijgt dan naar een graad of 9. ANEB Verkeersinformatie. Er staan 15 files, 2 tot 6 kilometer lang, in de rond de grote steden en bij Arnhem. Twee files die zijn aan de lange kant. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofarensveen en Hoogmade, 7 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen knooppunt Rijnsweert en Soesterberg, 5 kilometer. Lease geeft tijdelijk 0,5 extra rente.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 Een boek kan zoveel doen. Geef het gerust cadeau. En heeft u een van die 200.000 gratis boekenbonnen? Lever die dan in. Dat scheelt toch weer 5 euro. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op deze Zender Radio 1... met zometeen ons buitenlandpanel. Christ Klep en Petra Stienen zitten hier al in de startblokken. Maar we moeten nog heel even wachten. Want eerst gaan wij wat aan cultuur doen. En wel uit eigen keuken. Uit het eigen archief van de WPRO hebben wij mooi nieuws. In 1995 overleed Isra Meijer, veel te jong. Journalist, toneelschrijver, acteur. Maar hij was toch bovenal een begenadigd, eigenlijk wel de allerbeste... meest veelzijdige interviewer die Nederland rijk was. En eigenlijk nog is. De fans kunnen vanaf nu hun hart ophalen. Want de WPRO heeft het enorme radioarchief... waarin alle uitzendingen van Ischa opgenomen zijn. Ontsloten per heden. Wim Noordhoek... Collega, eigenlijk oud-collega, maar eigenlijk blijft hij dat zijn hele leven. Jarenlang de eindredacteur van de programma's van Ischa. Dag Wim, ik heb jou even aan de telefoon. Ja, zeker. Ja. Wim, uh, Ischa... Is die begonnen in 1984 toen de VPRO B-omroep werd? Of deed hij daarvoor ook al van zich spreken via onze microfoon? Nou ja, voor die tijd deed hij uh, van alles losvast, ook voor de VPRO. Maar mm -hmm. toen uh, die B-status er kwam, toen kon hij een eigen... want we hadden veel meer zendtijd, kon die zijn eigen show krijgen. Ja, en dat werd een uur ischa? Meteen al? Uh, nou, dat ging uh, in, uh, in twee stappen. Want uh, in 1984 in kreeg hij toen een uh, studioprogramma en uh, tegelijkertijd was hij bezig uh, theater te doen. Ja. En dat, eigenlijk wilde dat geen van beiden erg goed. Dus dat studioprogramma, ja, hij zat vreselijk verlegen om respons, mm -hmm. instant respons, dat was zijn kreet. <laughs> ja. En dan kwam in die studio uitgehold van hoe was ik, hoe was ik... <laughs> uh, ja, eh, geen publiek. En nee. dan ging hij weer naar een zaaltje om daar zijn one-man-show te brengen. En er zaten allemaal elf mensen in een leeg zaaltje. Dit schreeuwde om een combinatie. Dus, dus toen heb ik, dacht ik, de ingeving gehad om die twee dingen te combineren. Dus een uh, geïmproviseerd interviewprogramma voor het publiek. Ja. En dat hebben we toen gedaan in Ecken uh, in Amsterdam. Een café dat, in Amsterdam precies. Een café ja. in Amsterdam aan de plantage Middelaan. Mm -hmm. Ook nog op een historische locatie trouwens. Daar is een bovenzaaltje boven dat café, dat is naast de Hollandse Schouwburg. Ja, waar veel joden vanuit zijn weggevoerd hè? Juist. Ja. Um, dat, dat bovenzaaltje dat was ooit de foyer van die Hollandse Schouwberg geweest. Dat was een doorsteek, heb mm -hmm. ik ooit eens ontdekt. Historisch ah. beladen, maar ook historisch enorm. Dus met Ischa Meijer verbonden. Niet voor een Joodse jongen om uh, te weten dan. Hè? Ja, goed, dat was een uur Ischa. Later werd er nog een dik uur Ischa, nog veel meer. Maar dat, uh, wat, wat maakte Ischa volgens jou, Wim Noordhoek, nou zo bijzonder als interviewer? En kijk dan even gewoon naar zijn interviews die hij voor de radio daar in dat bovenzaaltje maakte. Nou ja, kijk, um, het ik heb er dus week aan week bijgestaan vanaf 1984. Um, dat zijn improvisatievermogen uh, mm. gekoppeld aan een, dus een ja, uh, hyper-intelligente jongen. Ja. He, die het hart op de tong heel hot. Laten we heel even dat hart op de tong. Het is een heel kort fragmentje, maar eventjes hoe hij bijvoorbeeld een interview begon uh, in 1988 was dat met uh, acteur Dick, uh, uh, nee, hij geen Dick Woudenberg, Helmoet Woudenberg, ja. die uh, uh, zoon van foute ouders was, en ja. daar dat ook niet onder stoelen of banken stak. Zo'n interview begon hij zo. Meneer Woudenberg, toen de Duitsers in 1940 uh, ons land, zoals het heet, binnenvielen, Nederland. Toen uh, zal het wel feest bij u thuis geweest zijn. Het was geen feest. <laughs> uh, er werd vroeg op de deur gerammeld en er stond een peloton soldaten voor de deur. Mijn vader werd van zijn bed gelicht en naar een uh, gevangenis gebracht. Er was weinig uh, aanleiding om feest te gaan vieren. Maar hij was toch uh, wat, wat men noemt Deutsch Freundlich? Ja, dat Die was hij wel. oude, heel... oude, oude ja. Ja, de oude was deutsch vriendelijk, maar ik denk niet dat ik me dat nou zo vreselijk realiseerde op het moment dat dat peloton voor de deur stond. Wim, zoiets, hè? Ik weet niet of veel mensen gezegd, dit gezegd zouden hebben. Nou, toen de Duitsers binnenvielen, was het wel feest bij u thuis. Nou, prima. Met de deur in huis. Ja, letterlijk, ja. En ja. je dat voorstellen, hè, dat vooral. Dus is een enorm uh, voorstellingsvermogen. En uh, ja, meteen zeggen wat je denkt. Ja, ja. En die, dat is een improvisatietalent... Enorm. Heb ik ook een klein fragmentje uit dat ongelooflijk rijke archief... wat dus nu ontsloten is, wilde ik toch ook de luisteraar niet onthouden... om ze ook nog maar even de smaak te pakken te laten krijgen. Je zal het je ongetwijfeld ook nog herinneren. Is een uh, fragment met adelheid Roosen. Niet nee, doe! nou, ja, nee, doen! Ik hou niet van het. Nee, kom hier. Oh! Machtig. Ja, dat is communicatie. Wat doe je nou toch allemaal om, ik, ik om in de picture niks. te raken? oh je, nee, maar ik, nee, dit nee, nee. Is dit een grotsoe uh, van aastelleriet ja, ja, kijk, krijgen we dat niet. Meer. Weet je, oh, oh, is dit, oh, dit aastelleriet, oh, is dit in de picture gekomen? Nee, dit is een leven. Punt. Leonie, nee. nee, nee. wat, wat, wat is dit? <lacht> maar, waarom moet ik dit allemaal meemaken? <lacht> <lacht> Omdat je dat graag wil, Meijer. Omdat je gewoon stinken benauwd bent voor bepaalde dingen. Anders zou je mij niet uitnodigen. Dus ga je toch niet aan in je leven? Je Boze. gaat het aan. Je gaat Rozen niet aan in je leven. Nee, niet alleen Tenisee, mij. Nee, je gaat, je gaat een aantal dingen gewoon niet aan. Waar jij zenuwachtig van bent, ga je ook aan. Dus je krijgt wat je wil hebben. Don't fuck me. Do nou, nee, dat gaan we toch niet doen in het openbaar? Hè? Slaan en zoenen, maar ik neuf je niet. Echt. Nee! Ik weet niet met welk idee je vanuit bent gegaan, maar nee. dat niet. Nee. Dat alleen voor de maar televisie. Ik. Als we het kunnen zien. Ja, Wim. Ja. Goede tijden herleven. Meteen een verbale worstelpartij. Ja. En ze had hem wel even te pakken. Hè? Ze had hem even te pakken, maar dat was, maakte het natuurlijk mooi. Want hij kwam altijd als een boemerang weer terug. Ja, nee, dat is, is heerlijk om, uh, om bij te staan, moet ja. ik zeggen. Ja, wat, wat mij nu te binnen schiet, dat is ook... Dat, kijk, we deden drie van die interviews in een uur. Hè? Ja, ja. En zat de band ertussen tussen en speelde een nummertje. En uh, hij kon heel goed een interview afronden. Mm -hmm. En daarvoor had ik een papiertje in het handschrift van producer Leonie Smit. Daar stond op één minuut, dat ja. papiertje heb ik nog. <laughs> uh, en dat papiertje legde ik dan precies één minuut voor het einde van dat eerste kwartiertje op zijn tafel. En binnen een minuut. Wat is het rond? Geweldig. Ja. Mooi slot. Ook dat kon hij nog eens. En tevens nu ons slot, Wim. Kijk eens hoe, hoe mooi ik een eind kan maken aan dit gesprek. Ik heb het geleerd. Ik probeer het maar even, zegt hij. Wim Noordhoek hoorde u die jarenlang de baas was, eigenlijk de begeleider. Niet de baas, de begeleider van Isra Meijer bij de VPRO Radio. En het mooie nieuws is dat uh, het archief van de VPRO, met dank aan Nienke Vijs, die de archivaris is al het radiowerk van Isra nu online heeft gezet. En dat gaat dus via de VPRO-site www.vpro.nl. Kunt u dat allemaal terugduisteren en opnieuw genieten van Isra. Wim, heel erg hartelijk bedankt. Oké, okay, dank. Okay. En ons buitenlandpanel zat ook vrolijk mee te lachen. Zitten hier. En ik zei Eén al minuut, even. Ja. Ja, één minuut. Eén minuut. Uh, gelukkig hebben we iets meer. Christ ja. Klep, hij is militair historicus. En Petra Stine, zij is publiciste. Arabiste, oud-diplomaten, wat al niet. Uh, maar voornamelijk hier. En dat is het belangrijkste. Ik wil het eerst even hebben over Noord-Korea. Uh, Kim Jong-il, zaterdag dood in een trein. Ja. Dat weten we nu. Ja. Zijn zoon uh, wordt zijn opvolger. Vermoeden we. Want eigenlijk weten we niets. Maar dan ook echt helemaal niets. Waren jullie ook niet verbaasd over... Uh, hoe de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun inlichtingendiensten... ten eerste twee dagen later pas wisten dat de grote leider dood was. Maar er ook eigenlijk openlijk voor uitkomen dat ze dat land maar niet binnenkomen met hun hm. spionage, mensen en dingen. Hm. Ze weten het niet. Om, om te beginnen zou ik als geheime dienst nooit erkennen... dat ik het wel zou weten, uh, voor, voor wat betreft een land is Noord-Korea. Ik bedoel Er is natuurlijk ook nog wel zoiets als uh, het achterhouden van wat je wel weet. Hm. Um, en ten tweede, ja, we waren natuurlijk allemaal heel erg verrast. En, en ik denk dat dat ook wel voor een groot gedeelte verklaart... waarom uh, nu de afgelopen dagen je eigenlijk wel de, protocollen, de diplomatieke protocollen... kunt verwachten die zich nu hebben afgespeeld... Uh, China is wat meer condolierend, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Die gaan echt naar het consulaat toe en naar de ambassade toe... En de president en de, en de premier tekenen daar het, het register. Rusland stuurt een brief. Amerika zegt het in het openbaar. Zuid-Korea uh, heeft ook meteen kondoliancen ja. gestuurd. Mm -hmm. En, las ik net op BBC World, hebben ja. ze ballonnen gestuurd, de grens over. Ballonnen? Ja, ballonnen, luchtballonnen met teksten waar twee dingen in staan. Dat ze zich toch ernstige zorgen maken over de erfopvolging. Maar ook dat de Arabische Lente wellicht een inspiratie oh. zou kunnen zijn... Ach, voor werkelijk. de Noord-Koreanen. Ja, los ja. van de vraag of de Noord-Koreanen weten wat de, de wat de Arabische Lente is... Lente is natuurlijk. Ja. Nou ja, dat, kijk, dat, dat inderdaad dat hermetisch afgesloten land. Een land kan natuurlijk nooit echt helemaal hermetisch zijn. Er vluchten mm. ook Noord-Koreanen natuurlijk naar Zuid-Korea, die komen ook met verhalen. Maar nu, de afgelopen dagen, lees je dan dat de CIA, met name, het kan zijn wat jij zegt hoor, Christ. Dat, mm. dat ze natuurlijk ook wat achterhouden. Maar echt zeggen. we komen daar die inner circle maar niet in. We mm. weten gewoon. Te weinig. En daarom is ook deze dood ons weer nog meer overvallen. En moesten we wachten op het officiële bericht. Ja, en je ziet in speculaties, hè, stond die trein stil toen hij stierf? Of reed hij toen hij hmm. stierf? En dat, nou, wat dan de relevantie precies is. Maar ik kan me voorstellen dat in dit soort landen enorme samenzweringstheorieën... Je kan toch ook wel niet anders? Ook nu over de opvolging. Ja. Wat, wat, wat weet je daar nou van, behalve dat er een zoon is? Nou kijk, Wat je natuurlijk wel vaker Christus. ziet, is dat het heel snel inderdaad erfopvolking wordt. Hè, binnen families blijft. Het wordt sowieso een kim. Het wordt sowieso een Kim en dat zou dan volgens sommige waarnemers aansluiten... ook bij een beetje de confusionistische en Aziatische gedachten van, van het collectief. Hè, dus de extended family gedachten. Mm -hmm. uh, daar hebben de, de Kims natuurlijk de afgelopen decennia heel erg op ingespeeld. Uh, dat is de gedachte dat uh, het, uh, zij eigenlijk de vaders zijn hè, van het land. De grootvaders uh, van het land. Uh, dat zie je bijvoorbeeld terug in allerlei posters waarin uh, de Kims worden afgebeeld. Iets hoger als de rest natuurlijk. Mm. En met soldaten en het volk klampunten aan hun voeten. Hè, alsof baby's zijn die meegesleurd worden in de vooruitgang uh, van de natie. Ja. Dus dat zou op dat beeld uh, inspelen. Ja. Ja. Nee, ik, ik zag uh, dat uh, Kim Il-Nu heet hij geloof ik. Ik zal ja. het vast verkeerd uitspreken. Uh, ook nu door de hemel gezonden is naar ja. het Noord-Koreaanse volk. En ja, ik, uh, ik zie een persoonlijkheidscultus die ik bizar genoeg uh, heel erg herken... van toen in 2000 uh, Hafez al-Assad, de vader van de huidige leider ja. van Syrië, overleed. Toen zag je eigenlijk soortgelijke tafereelen. Hafez al-Assad, net als Kim Jong-un, was een enorme dictator. Mm -hmm. En toch waren er echt honderdduizenden miljoenen mensen in Damascus op straat. Die, die net als een wereld Die als we echt de vader van het vaderland, overleed. En uh, ik zat er toen als diplomaat en we hadden ook enorme, dezelfde soort speculaties... van is dit nu wel echt verdrietig? Right. En het was een combinatie, volgens mij, net als in Noord-Korea... Een grappige is... parallel, zeg je ja. tussen die twee landen. Ja, nou is... ja, grappig, het is geen grappig, maar het is een opmerkelijke parallel. Nou, ik kan er nog wel een paar bedenken. Die beelden die je steeds uh, ziet uh, van Kim, uh, de vader... Ja. met uh, de rechterhand zalvend naar het volk uitgestrekt. Volgens mij is er een fabriek ergens, in China waarschijnlijk... <laughs> die voor Noord-Korea en Syrië dit soort ja. dictatorbeelden ja. levert. En, uh, met het je... hoofd wat je wil erop, bedoel je. Nou de pose ja. is overal hetzelfde. Nou ja, ja, de vraag is wanneer zien we dit soort beelden omvallen in Noord-Korea? In, in Damaskus is het nog niet gebeurd, maar in een aantal buiten, ja, zeg maar steden buiten Damascus. We Gebeelden gaan zo die verder naar ja. Damascus, Maar inderdaad, de, de, de vraag wanneer zien we dit soort beelden omvallen in ja. Noord-Korea? En dat is nu juist een punt, nog even terugkomend op de CIA dat je je afvraagt, en de CIA heeft zich daar toch zorgen om maakt... Ja. dat als er echt een omwenteling daarbinnen is, dat ze dat niet weten. nee Dat klopt, het is een volslagen autarkisch land. Dat deel daar land. misschien in stilte omvalt zonder dat ze het in de smiezen hebben. Ja, het is een volslagen autarkisch uh, land. Het heeft ook een ideologie die helemaal gericht is op autarkie... dus zelfstandig uh, voort kunnen bestaan. Er zijn zelfs theorieën, en ik, ik voelde wel wat voor, die zeggen van... Uh, het is een bewuste politiek van de Noord-Koreaanse leiding... om de bevolking zo arm en zo dom mogelijk te houden. Nou is dat binnen een dictatuur natuurlijk als zodanig niet, uh, niet, uh, niet onbekend... Maar dan zouden toch op zijn minst economische mogelijkheden moeten zijn... om het volk op een wat hoger niveau te tellen. Zelfs met die autarkische eh, mm. economie eh, dan dat het nu is. Maar de redenering is dan van... als zou de bevolking ook maar even proeven... Aan, aan technische verworvenheden als internet, de telefoon... dan zou het onmiddellijk omvallen. Want de essentie van zo'n aut autarisch land... is dat het zichzelf rechtvaardigt op basis van de ideologie. Mm -hmm. En die ideologie heet in Noord-Korea de Joesje. Ideologie is al verzonnen door de grootvader van, van de huidige leider. En die komt neer dat nou, Noord-Korea is het gezonde... Hè, door de, door de hemel gezonde land van, van, van de wereld. Ja. Begin je daar ook maar een heel klein beetje aan het draadje te trekken... dan stort het regime gelijk in. Mm. En dat, dat voorspelt mm. niet veel goed voor de toekomst. Ja, ken er en een, een paar journalisten de... journalist ja, journalist ja, die Naartoe zijn geweest en Die moesten ook alles aan inleveren. Hè? Die ja. werden dan echt uh, ingevlogen, 48 uur, drie begeleiders eromheen. Uh, en je, eigenlijk kan je dus niks zien. Het is totaal gesloten. Nou, dan, dan naar Syrië, dat is niet totaal gesloten. Maar inmiddels wel in een soort geïsoleerde positie natuurlijk. Maar daar is aan dat draadje waar Christen het had natuurlijk al flink getrokken. Ja. Desondanks valt het uh, beeld Assad nog niet om. Nee. Um, maar en, en hoeveel waarde moeten we hechten aan het feit dat het regime nu gezegd heeft... oké, okay, er is een soort vredesplan van de Arabische Liga, uh, ingegeven door Rusland. Die heeft daar enorm aan, aan meegewerkt. En daar doen we aan mee. We houden op met geweld, we trekken onze troepen terug uit de steden, we laten, we laten de gevangenen vrij en we laten waarnemers toe. Nou, ik vind het heel heb bijzonder ze dat. Het, ja, dat hebben ze toegezegd. Uh, en uh, nou, de parallele werkelijkheden van uh, het regime Bashar al-Assad in alle, zijn inner circle. Want daar, heb je wel, daar zit ook een parallel. Alleen weten we iets beter wie dat zijn. Ja, die doen alsof ze. Toegeven. En in de afgelopen 48 uur zijn iets van 270 mensen omgekomen. Ja, het geweld is opgeleid uh, vanaf het moment dat ze zeiden precies. het stopt. Ja. En dezelfde retoriek gaat maar door. Dit zijn terroristen. Ik uh, volg een paar mensen op Twitter die pro-Assad uh, zijn. Hmm. En het is eigenlijk wel heel goed ook om die retoriek goed te begrijpen. Dus zeg echt eens, wat, wat zie je dan? Nou, dan Want... zie je dus de hele tijd... Uh, uh, goh, wat is het Engels van die demonstranten goed... Want er was nu een foto door deze pro-Assad-twitteraars uh, rondgestuurd... waarin je in dat dorp Idlib uh, een groep demonstranten ziet... met de um, procrastination... Het vertragingstechniek... Ja. nou dat is een woord wat ik inderdaad niet zo heel snel uh, tegenkom in Syrië. Maar we hebben mensen suggereren dat... dat ze Engels en Amerikaans... Precies, de, dus door de Amerikanen ingestoken. Precies. En daarbij kwam ook nog dat ze op die foto vroegen om uh, George Bush... en de interventie. Dus je ziet ook dat er heel erg wordt gezegd... zie je wat George Bush heeft gedaan in Irak, willen wij dat ook. Mm -hmm. En uh, je ziet eigenlijk dat Bashar al-Assad blijft doorgaan... met een scenario schetsen waar een deel van het volk nog steeds bang voor is... En hij creëert dat scenario tegelijkertijd. Dus dat lukt daar dus geweldig. nog? Wat, wat, wat zou maar, ja, dat nee, zeggen? Het is, uh, ik zou zeggen, uh, tijdwinst boeken nu op dit moment door, uh, door het regime. Uh, als je kijkt naar wat de... de met, met die waarnemers hebben ze natuurlijk tijdwinst. Dat is pure tijdwinst. Dat gaat nu een paar dagen duren voordat die mensen er zijn. Het zijn er maar enkele tientallen uh, geleid door een Soedanees. Geleid door een Soedanees. Maar jullie zijn er dus wel van overtuigd dat ze die toe gaan laten. Dat gaat wel gebeuren. Ja, het, is, het, spreekt, het spreekt bijna voor zich, zou ik zeggen. Omdat het is niet bedreigend. Uh, je kunt die mensen... Dat, he, dat heeft Syrië nu zelf ook al eens een overwinning. Presenteert. Ze kunnen die mensen onder controle houden als ze in Syrië... Ja. dus ze mogen bijvoorbeeld niet bij militaire faciliteiten in de buurt komen. Oftewel, de gevangenissen, daar mogen ze niet bij de Wat buurt mogen ze Waar mogen ze wel? In het paleis? Ja, er is een mooie uitdrukking voor hotspots. Daar zouden ze dan wel mogen komen, comma, op voorwaarde dat het regime zelf het niet gevaarlijk genoeg vindt. Met andere woorden, die waarnemers gaan natuurlijk helemaal nergens komen... van enige substantie. Bovendien zitten er onder de waarnemers ook een aantal bondgenoten van, van Syrië. Ja, dus... want je zegt het is onder leiding van een Soedanees. Ja. Ja, en wat, wat zit er nog meer voor mensen in? Of dat... Nou, het is... moeten dat in geval weten. mensen zijn uit uh, landen van de Arabische ja, Liga. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik denk dat Syrië nu, uh, dat uh, het Syrische regime... Uh, voor een aantal, wel een aantal zorgen heeft... Uh, een unilaterale actie van Turkije... aan de, Noord de noordgrens... als zij zeg maar, een soort van bufferzone gaan instellen... waarin de uh, Free Syrian Army zich echt kan... Uh, mm -hmm. nou, niet zozeer hergroeperen, mm -hmm. maar kan groeperen. Mm -hmm. uh, dat is een uh, probleem uh, voor de Syriërs. En het feit dat China nu langzaam maar zeker ook naar Rusland uh, opschuift. En dat er wellicht een veiligheidsraadresolutie komt. Er is een dat veiligheidsraadresolutie geschreven, een concept door Rusland... Ja. Waar, waarin alle partijen uh, het geweld van alle partijen wordt veroordeeld... maar wel benadrukt het Overheidsapparaat, uh, uh, wat erg hard te keer gaat. Ja. Dat is een beetje de, voor zover ik het uit de persbericht heb kunnen begrijpen, de inhoud van die resolutie. En die mm. wordt ook door China gesteund. Nou, China heeft nu gezegd dat ze bereid zijn om mee te gaan met Rusland. Mm. En ja. Uh, ja, dan komt Syrië wel heel erg alleen. Dus alle. Ja. Ja, zeker, er zijn ze, twee punten nu heel belangrijk, denk ik. Dat is ten eerste dat uh, Syrië toch blijkbaar op zekere hoogte wel gevoelig is voor de dreiging met de veiligheidsraad. Uh, dus door het, door het op dat niveau te tellen. En het tweede punt, wat Peter net noemde, vind ik ook heel belangrijk, dat is uh, de bij het regime dat er in Syrië gebieden zullen ontstaan... die onder controle gaan vallen van het rebellenleger. Mm -hmm. Omdat dat, en dat leert gewoon elke guerrilla tactiek zeg maar... dat het begin is van een militaire burgeroorlog. Uh, Chris, uh, een rebellenleger. <laughs> <laughs> nou ja, want wat is dat? is een gevarieerd <laughs> nou ja, Laten stel we geen ja, uh, ja, ja. uh, termen gaan creëren. Want dat, mm. toen kunnen we zo goed in de Nederlandse media... Mm. het zijn tussen de 3000, 10.000 gedeserteerde soldaten... die wat wapentuigen hebben... waar ze volgens mij niet al te veel mee uh, mm. kunnen klaarmaken. Mm. Maar goed, jij maar, met nee, het, het, het, het bezit, een goede het bezit, bedoeling, <laughs> maar het stelt niet zoveel voor. Nee, maar het nou, bezit van het gebied is heel belangrijk. Het bezit, ja. daar, daar begint het mee. Wat bedoel je het grondgebied? Het... Dat ze daar die bufferzone bij Turkije, ja, daar als, als, het... als je in staat bent om als, nou, hoe we het dan ook noemen, hè, mm -hmm. rebellen, opstandelingen... Ja, ze noemen zichzelf de Free Syrian Army. En dat is een grotere naam dan wat ze tot nu toe uh, voor elkaar krijgen. Ja, maar ja, zo begin je. Je begint met een paar honderdje, met een paar duizend strijders. Daarvan leert over het algemeen de geschiedenis... dat je na een paar maanden de, de betere overhoud zou je kunnen zeggen. De mm -hmm. overlevers uh, overhoud. Uh, die leren al heel Snel die tactieken, die leren al heel snel hoe ze ondergronds uh, kunnen gaan, maar die leren en, en die hebben een stukje grond van waaruit ze kunnen opereren. Wat nou, dus van... het, het regime zal vooral bang zijn dat dat gaat gebeuren, ja. en dat geldt vooral voor de steden. Als de steden ja. eenmaal niet 100% meer onder controle zijn, dan heb je dus een echt ja. heel wezenlijk probleem. Ah, je ziet wel dat in Homs, de derde stad ja? van Syrië, zie je dat die Free Syrian Army nu wel een aantal wijken beschermt en een soort van controlepunten heeft gaan, maar wij, vind ik als westerse media moeten oppassen... is dat inderdaad het verhaal over het geweld... Hmm. dat is nog steeds voor een heel groot deel... komt dat vanuit het Syrische regime. Ja. Er zijn wel zeker plekken... waar de Syrische bevolking zich verdedigt... maar er zijn nog steeds grote demonstraties... Waar op een vreedzame manier gevraagd wordt om een civiele staat... en waar helemaal geen sectarisch geweld ja, wordt precies, op, maar waar, op, waar dus we moeten op goed blijven wordt. opletten. En ja. moeten we dat ook, nu, we, nu je het hier toch over hebt... hebben we nog vijf minuten hebben... moeten we dat ook, als het gaat om Egypte en als het gaat om Cairo... en als het gaat om het het uh, Goed opletten altijd. Ja, als het gaat over het ongebreidelde geweld... of ongebreidelde, toch, ja, toch heel erg fikse geweld... van het militaire apparaat en de politie tegen de betogers... daar op dat plein, we hebben die beelden gezien... Ja. die natuurlijk voor iedereen heel schokkend waren omdat we een vrouw zagen die uh, over slaat gesleurd werd... en wiens kleding van, de, van het lijf werd gerukt. Wat zegt dat, Petra, over, uh, over, over, over nou, dat gisteren... de macht van, van het leger in Egypte? Ja, eerst over het leger. Ja, dat wordt toch nog steeds gespekt met 1,3 miljard dollar... per jaar door de Verenigde Staten... En je ziet wel eigenlijk ook in Washington allerlei discussies loskomen. Eerst was het de traangas dat gebruikt werd dat uit de VS kwam. En toen hebben de regering in Washington gezegd... ja, ja maar dat zijn, uh, ieder, ieder land mag uh, dat soort spul kopen om zichzelf te verdedigen. Hè. Gewoon de uh, riot police, hè, hmm. het uh, ordentroepen. Maar ja, dat is natuurlijk voor het imago van Amerika... dat is al niet zo heel goed in uh, Egypte. En nu met het leger ook. Dus ik denk dat Washington echt wel wat lange dagen maakt. Uh, dat kun je ja, denk ik is. ook beter Ja, anschatten. zeker. Ja. En dat zou voor uh, Amerika heel vervelend zijn... Alleen vanwege de aanwezigheid van het Suezkanaal natuurlijk. De toegang tot, uh, tot het Midden-Oosten. Het is toch een beetje de poort tot, uh, tot heel veel voor Amerika erg belangrijke landen. Ja. En de tweede, en dat, dat speelt denk ik vooral in de beeldvorming... Uh, je, je lijkt bij elke crisis in de laatste decennia wel een soort van een icoonbeeld te krijgen. Dat is, dat is een beeld wat uh, we denken aan Libië en we denken aan het laatste uur van, uh, van Gaddafi. Wat we nu ook hebben in Egypte steeds meer, dat zijn icoonbeelden. Dat is bijvoorbeeld die mevrouw ja, die, die op het precies, plein ja. uh, mishandeld ja. is. En die mm -hmm. nu als de blue bra woman ja. nee, nee, nee, nee. In, in de beeldvorming. Nee, nee. Het is heel interessant, de, de woorden die je gebruikt... En er was vandaag echt heel erg veel discussie in de sociale media in Egypte... waarbij een aantal uh, mannen en vrouwen op internet en Twitter met elkaar in discussie gingen. Mm -hmm. Want als je zegt de blue bra girl... Dan dan, dan, dan maak je haar nee. eigenlijk tot een kledingstuk. En de, de discussie was van, ja, ah, we je ja. daar niet aan meedoen. En ze wordt nu eigenlijk, als de geuzennaam van die dame... die heeft gezegd dat ze anoniem wil blijven, is nu de tahir woman. De Tagheerwoman, ja. Wat maar het heel, is dat beeld wat Christ, beeld, uh, Christ. Uh, uh, uh, ja. zei... dat, dat staat ieder nu op het netvlies en, en dat wordt een gisteren, soort icoon. En gisteren is er een grote demonstratie op Tagheer geweest. Eigenlijk voor, voor uh, en door vrouwen met uh, mannen erbij. En wat ik heel... Goed vindt is in die discussie ook, en dan moeten wij denk ik ook voor oppassen, dat het niet gereduceerd wordt tot uh, seksueel geweld tegen vrouwen. Maar het leger heeft alles gebruikt. Dus seksueel geweld, het neerschieten van mensen, het gericht schieten op ogen, mensen verminken, martelen, mm. noem maar op. Mm -hmm. Er is algehele mensenrechten schendingen door een leger dat lange tijd door de Amerikanen in het zadel is gehouden. Precies, dat is een probleem natuurlijk, christen ten Dat leger zijn ja. nog steeds het zijn de behoudende militairen die daar toch nog steeds de macht hebben, de greep erop hebben. Steeds meer weerzin tegen, ook in het buitenland, die toch op een kopie beginnen te krabben van ja. wat moet dat daar worden, wat moet Amerika hiermee? Absoluut, om te beginnen heeft het leger natuurlijk in Egypte een enorme economische macht. He. Er zijn heel veel gevestigde belangen. Ja, uh, 30%? Van de Precies, er valt heel veel, veel, heel veel te verliezen En wat we eigenlijk gehoopt hadden, is natuurlijk dat het leger... zo optreedt een soort schakel hè, tussen het ja. nieuwe en het oude regime. En dat is niet gelukt. Ik ben een beetje bang dat het leger... nu maar één kant op kan. Dat is om dat geweld vol te houden. Ja, er is een uh, of, ja? of toch of uh, overdracht. Ja. Uh, en ik denk dat eigenlijk de sleutelfiguur... Amar Moussa gaat worden. Zou kunnen. Omdat hij uh, nog wel een beetje oud regime is... maar wel vertrouwen niet bij een heel groot deel van de bevolking. Dus mm -hmm. misschien dat ze de presidentsverkiezingen vervroegen. Ze hebben nog één, één brug misschien over in de vorm van deze man... Ja, je hebt tussen, ja, tussen de behoudende militairen. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Ik dacht, dat zou ja. een oplossing kunnen zijn. Je hebt altijd gezaghebbende de transitiefiguren nodig. Misschien ja. zou het hem kunnen zijn. Ja. Ja. Laten we het hopen. We ja. houden het in de gaten. Zo is het. Absoluut. Petra Stine hoorde u. En Christ Klep, hartelijk bedankt. Dat was het buitenlandspanel voor vandaag. En de villa is daarmee ook ten einde. Morgen zijn we er weer vanaf half vier op deze zender Radio 1. En zometeen na half vijf het Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Over, die ik nu vanmiddag al veelvuldig heeft gehoord over onze trots André Kuiper. Daar zullen jullie het vast meer over hebben. Dat heb je helemaal goed, uh, goed geluisterd. Daar blikken we op terug. We kijken ook vooruit naar wat de ruimtevaarders de komende tijd gaan doen. Zweven ergens op 200 kilometer uh, hoogte op weg naar dat station. Maar we zoomen vooral ook in op het nodige Haarse nieuws. Kritiek op het natuurbeleid van staatssecretaris Bleker. Uh, de Partij van Arbeid heeft een nieuwe voorzitter, Hans Spekman. Een man met ambities. Die is bij ons te gast na half zes. En we we verwachten nieuws over de EWEX-vliegtuigen. Dat zijn die toestellen die zoveel geluidshinder veroorzaken in Limburg. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. In het goederenvervoer worden mensen onderbetaald en er zijn illegale in dienst... zegt de Arbeidsinspectie na onderzoek bij transportbedrijven. De illegale chauffeurs zijn voornamelijk Bulgaren en Roemenen. Die mogen tot 2014 niet voor Nederlandse bedrijven werken... maar 26 bedrijven hadden ze toch in dienst. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de rol van staatssecretaris Bleker... in het Groningse natuurgebied Rijderwolde. Bleker had als gedeputeerde in Groningen veel te maken met het project... De Volkskrant schreef vanochtend dat rijderwolde zwaar wordt gesubsidieerd. De Kamer wil weten of destijds de regels zijn gevolgd. Het treinverkeer in België is al de hele dag verstoord door een staking. In Wallonië rijdt vrijwel geen enkele trein meer... en daar heeft ook de treinenloop in, in Vlaanderen last van. De vakbonden hadden een 24-uur-staking aangekondigd... die vanavond zou beginnen. Maar gisteravond begon het spoorwegpersoneel al met een wilde staking.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 Ook de AOW-bedragen en betalingsdata voor 2012 vindt u op svb.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedemiddag. Het was voor ons Nederlanders de middag van André Kuipers... nu op een paar honderd kilometer van ons verwijderd. De lancering ging goed, zijn reis is begonnen... Staatssecretaris Bleker heeft met kerst veel stof tot nadenken. Hij krijgt veel kritiek op zijn natuurbeleid buiten en vanmiddag ook binnen de Kamer. Krijgt u straks te horen. En het is Hans Peckman gelukt partijvoorzitter van de PvdA te worden. Hij wil het debat in zijn partij laten knetteren. Nou, eens kijken of hij alvast een voorzet geeft. In Engeland zijn ze helemaal klaar met racisme op het voetbalveld. De aanvoerder van het nationale elftal, John Terry, wordt nu voor de rechter gedaagd. Onze correspondent praat u bij dit Radio 1 -journaal. Tot half zeven vanavond. Ja, de Soyuz-capsule vliegt nu in een baan om de aarde. Om 16 minuten over twee Nederlandse tijd... vertrok astronaut André Kuipers met zijn twee collega's... vanaf de lanceerbasis Baikonur. Honderden collega's, betrokkenen en ook zijn familie... volgden de lancering op grote schermen. En dat gebeurde in Space Expo in Noordwijk. En daartussen ook verslaggever Matthijs van de Wiel. Een uur voor liftoff... Iedereen lacht, iedereen kijkt zo ontspannen, vind ik onbegrijpelijk. Ja, het is een soort feestje waar, ja, en meestal gaat het ook gewoon goed. Ja, het is toch dood heen om ja, in zo'n capsule is... de ruimte in te worden geschoten? Ja, ik vind het ook wel, uh, wel eng. Maar... maar u lacht ook. Ja, ik lach... U dat zit in de familie, hè, want uw broer die is ook altijd uh, zo relaxed is ja. alles leuk. <laughs> het zit in de familie, maar het is ook een beetje lachen vanuit... Uh... Van de zenuwen. een ja, beetje zenuwachtig, een beetje opgetogen. Het is een, een menging. Fred Kuipers, de broer van de belangrijkste Nederlander vandaag. Op dit moment, ja. <laughs> lacht ook, een beetje van de zenuwen. Ja. Ook omdat het de tweede keer is. Ja, omdat je nu meer relaxed bent. En wat we ook heel erg geholpen is uh, dat André uh, heel relaxed was. En helemaal niet nerveus. Want hij, voor de, hij is een maand uitgesteld. En ik was toen best wel nerveus, van ja, zie je wel, ik kan wel iets misgaan. En een ander heeft het gewoon heel goed uitgelegd... van wat er voor de escape-mogelijkheden zijn als het mis mocht gaan. Hij heeft die, die dan ook nog een hele klus aan gehad... om zijn omgeving zeg maar gerust te stellen. Mijn moeder en uh, mij heeft hij toch wel uh, moeten uitleggen van... Uh, er zit heel goed zeven in elkaar en mocht er iets misgaan met de raket... zijn er allerlei mogelijkheden om toch uh, levend eruit te komen. De zaal van de Ruimtevaart Expo wordt niet meer vrolijk gekeuveld als het moment daar is. De enorme vuurzee, de rook onder de verlichte raket in de Kazachstaanse nacht. Honderden genodigden staan ademloos te kijken hoe de raket even wiebelt en dan langzaam omhoog kruipt. De zaal is gewaarschuwd, niet meteen klappen. We moeten nog negen minuten wachten, Hans van der Landen van Space Expo. Het gaat niet om het moment... Dat hij de ruimte bereikt. Nee, niet het moment dat hij damkring verlaat, maar dat hij alle systeem heeft gecheckt. Of alles werkt en dat, we dus, dat hij echt in de baan is om daarheen. Dat, dat is het moment. moment. Dat is voor ons het moment. They are in space. En daar is dat moment. Ik heb het al een keer meegemaakt. Fred Kuipers. Maar ik begon toch weer een beetje te trillen en uh, ik kneep me wel samen in mijn buik. Uh. We moesten bijna negen minuten wachten voordat we konden klappen. Wat ja. was voor u het moment van opluchting? Toen je zag dat hij gewoon rechte lucht in ging en je hoort ook uh, dat Engelse commentaar. En hoor je van uh, alle engines zijn uh, normal. Maar je hoort het door in mijn herrie en je ziet die vlammen. Ja, uh, vooral maar het vooral loskomen van de aarde, dat vond ik heel eng. En toen hij eenmaal rechte lucht in ging, toen, toen was hij gewoon een klein beetje opgelucht. Je zag ook die beelden van André live. Tegenwoordig ziet hij het allemaal heel rustig uit. Hij wel, hè? Ja, hij wel, ja. Daar is hij op uitgezocht, lijkt hij wel. Die broer van u? Ja, precies. Hans van der Landen van Space Expo. Hoe vaak heeft u nou die Soyuz de lucht in zien gaan? Nou, ik denk wel een stuk of dertig keer. En uh, ja, het blijft gewoon enorm spannend. En ook weer kippenvel? Uh, ja, ik kreeg zelfs een traantje omhoog toen ik, uh, toen ik omhoog ging. Toen had ik echt zoiets van wauw. Doet het toch maar weer goed, hè, dat oude Russische barrel? Ja, het is een geweldig apparaat. Maar het uh, klinkt als een uh, oud-Russische uh, barrel... Maar uh, hij is inmiddels wel gemoderniseerd, hè? Toch stond dat ding een beetje te wiebelen net voor het vertrek. Ik dacht, dit gaat niet goed. Dat dacht ik ook. Is ja, waar? Ja, ja, ja. Is dat de wind? Wat is er ja, Nee, nee. De raket die hangt in de klampen. Die staat dus niet op de grond. Hij hangt er echt in. En uh, op het moment dat ze voldoende stuwdruk hebben, dan beweegt de raket enigszins. Dan uh, vallen die klampen opzij en dan uh, gaat de raket dus uh, de ruimte in. En op uh, het moment dat hij dus genoeg stuwdruk heeft, dan uh, wiebelt de raket enigszins. Is dat ja. niet altijd? En dat is altijd en het is altijd spannend of dat bij dat kleine wiebeltje blijft. Noordwijk vanmiddag over de lancering in Kazachstan. Gaan we door naar Moskou, want daar zit het vluchtleidingscentrum. En daar keek vanmiddag ook toe onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, zijn ze daar nu een beetje tevreden over die lancering? Ja hoor, ja, uh, vanmiddag hadden we het al even over, het, het zag er heel routinematig uit... in die uh, hal van het vluchtelingencentrum buiten Moskou. Um, en inderdaad, na die negen minuten, die spannende negen minuten... was er een uh, vrij mager applausje. Uh, maar tussendoor waren er steeds mededelingen in het Russisch uh, in de zaal... Uh, heel, van een hele rustige stem. Die zei van, uh, nou, uh, dit gaat allemaal goed, dit gaat allemaal goed. En het ging echt allemaal helemaal volgens het boekje. En hoe worden Kuipers en zijn collega's dan vanaf nu verder gevolgd? Nou, uh, op een gegeven moment zeiden ze van... ja, jongens, uh, iedereen, alle gasten moesten uh, de deur uit daar. Uh, het licht zou uitgaan, dat is niet helemaal waar. Maar er komt nu een, een, een avondploeg, een nachtploeg uh, van ongeveer 30 man. En die blijven natuurlijk voortdurend uh, uh, volgen hoe het gaat. Je ziet op een, op een scherm ook uh, ja, de baan niet alleen van de Soyuz, maar ook van het ruimtestation waar zich dat bevindt. Nou, dat ruimtestation dat bevindt zich nu, als ik het goed heb... ongeveer boven baikonur, En uh, de, de, de Soyuz die zit ergens nu in het zuiden van de grote oceaan is bezig aan zijn tweede ronde. Um, en die eerste rondes, uh, wanneer die Soyuz dus boven uh, een bepaald gebied is... dat omspant een groot deel van Europa en Azië... dan is er contact mogelijk met Moskou. En in die periode, dat ze daar zijn... Uh, dan moeten er allerlei testen worden uitgevoerd... om te kijken of alles, uh, alles goed werkt. en dat uh, nou Als je een paar banen verder bent, dan is dat allemaal in orde. En dan kan de bemanning ook rustig uh, bijvoorbeeld even een, uh, een dutje gaan doen. En is het daar nou net zo uitgebreid in het nieuws als hier... Nee, voor de Russen is het natuurlijk toch echt routine. Hè? En dat is ook het verschil, denk ik, met de manier waarop... in zo'n vluchtleidingscentrum in Moskou er tegenaan wordt gekeken. Ik heb wel met mensen gepraat daar. En die zeggen van, ja, natuurlijk, natuurlijk het is altijd spannend. Het is altijd spannend, zeker die eerste negen minuten. Maar ja, zei mevrouw, daar, ja, we hebben dit al zo vaak meegemaakt. Uh, en ze zullen dit natuurlijk nog veel vaker meemaken... nu de, de shuttles niet meer vliegen. En nu al die uh, vluchten van, of naar, het, uh, naar het ruimtestation... Uh, met de Russische Sojoos moeten gebeuren. Dus een zekere routine is er wel. En dat betekent ook dat er... In het nieuws uh, ja, relatief wat minder aandacht is dan bij ons natuurlijk. Geert grote koerkamp, dankjewel. Wij zijn er nog niet klaar mee. Na vijf dan hebben wij contact met de Baikonhoeren. We gaan van de ruimtevaart naar de luchtvaart. De radarvliegtuigen van de NAVO mogen vanaf 1 januari niet meer boven Nederland vliegen... als de geluidsoverlast niet drastisch minder wordt. Dat zegt een meerderheid in de Tweede Kamer. De parlementariërs zijn de herrie van deze zogeheten AWACS-toestellen helemaal zat... en willen het luchtruim voor de NAVO sluiten. De vliegtuigen hebben hun basis in Duitsland vlak over de grens met Zuid-Limburg... en al jarenlang daar klagen inwoners over geluidsoverlast. We gaan naar Den Haag. Jeroen van Dommelen. Jeroen, daar wordt natuurlijk ook al jaren over gesteggeld, over overlegd. Maar tot nu toe geen oplossing. Dus is de volgende dan maar het luchtruim dicht? Ja, het is een paardenmiddel. Maar inderdaad, dat, dat is wat het moet zijn, zeggen de Kamerleden. Uh, er is al decennia lang inderdaad gedoe over die herrie. Want uh, die AWACS, die e net als die Soyuz van André Kuipers... dat is ook een oud ding, uh, maakt dus heel veel herrie... is niet het modernste toestel. Dus als die komt overvliegen, nou, dan hoor je dat. En dat horen die mensen in Zuid-Limburg dus de hele tijd. En die zijn dat zat en die melden zich bij de Tweede Kamer. En telkens is er dan een debat en dan wordt het weer niks. Dus nu zijn de Kamerleden het helemaal zat. Van links tot rechts overigens, hoor. Uh, die zeggen, er moet 35 procent minder herrie zijn en anders mag de NAVO gewoon niet meer vliegen boven Nederland. Nou, dat is een leuk dreigement. Maar dat moet je natuurlijk op enig moment ook gaan, uh, gaan waarmaken. Daar moet je voor gaan staan. En daar is nu een meerderheid voor. Tot nu toe was het zo dat de Kamer wel ontevreden was, maar niks deed. Uh, nu schaart de PVV zich in het kamp van die partijen die zeggen... nou, dan gaan we maar eens rigoureuze maatregelen nemen. Richard de Mos van nou, de PVV. Heeft een afspraak 35% reductie in 2012. Daar is een Kamermeerderheid voor. Ja, en als die afspraak niet gehaald wordt, dan mag het luchtruim wat ons betreft dicht. En dan moet de Nederlandse leeuw maar eens de tanden laten zien aan de Duitse basis. Maar dat betekent dus dat navo Stellen, niet meer het Nederlandse luchtruim in zouden mogen? Ja, er zijn dus oplossingen voor stillere uh, motoren. Uh, de oplossing is die, 25, uh, of die 35% reductie. Dat is een klip en klare afspraak. En we vinden wel dat het afspraak afspraak is en dat daar uh, aan gehouden moet worden. Dus de NAVO moet zich eraan houden dat het geluid minder, die herrie minder wordt. En als ze dat niet doen, dan komen ze er niet meer in. Zo simpel is het. Precies. Dat is wel het probleem dat dat natuurlijk een NAVO-afspraak is dat je boven mekaars grondgebied mag vliegen. Dus dan, dan schendt u ook weer een afspraak, namelijk uh, met de andere NAVO-landen. Ja, dat klopt. Maar uh, deze debatten zijn natuurlijk al heel vaak in de Kamer geweest. En de afspraak is natuurlijk die, uh, die 35% reductie in 2012. En dat is heel coulant, want dan blijft er wat overlast. Maar dan is er voor iedereen uh, wat last, maar wel op een, op een goede manier. Daarmee met dit standpunt hebt u een Kamermeerderheid. En dat betekent dat uh, minister Hille een vervelend boodschap heeft voor zijn collega NAVO-ministers. Ja, of hij zegt van joh, de afspraak die we gemaakt hebben uh, per 2012 35% uh, minder, overla minder overlast. Zorg nou dat dat, uh, dat dat gerealiseerd wordt. Maar tot nu toe is dat niet gelukt. Uh, waarom zou dat in, in twee weken nog wel lukken? Uh, kortom, u zegt per 1 januari is het afgelopen. Ja, want die, uh, het is, dit, dit speelt al, al decennia lang. En al jarenlang wordt hierover gesproken. En al jarenlang wordt er gezegd dat er is een oplossing Nou, Dan moet die oplossing ook eens een keer uitgevoerd worden. Richard de Mos van de PVV die, die nu zegt: Nou, het moet maar eens afgelopen zijn. De NAVO komt er niet meer in. Groot probleem dus voor minister Hille. Die moet dus of aan zijn NAVO-collega's gaan uitleggen: uh, ja, uh, jullie mogen hier niet meer vliegen in Nederland. Of hij moet de PVV alsnog zien te overtuigen. Nou, dat debat is volop gaande. Hille snapt dat hij uh, dat hier een lastig probleem bij de kop heeft. Morgen praat de Tweede Kamer er officieel over. En dan moet dus blijken of de PVV de rug recht houdt. Joris van Dommelen, dank je wel. Er is veel mis in de, transport, de transportsector, dat zeggen de chauffeurs. De Arbeidsinspectie heeft nu overtredingen geconstateerd. Straks, hoort u welke? Dat gebeurt dus op de weg. Hoe staat het ervoor? Wij dan Zwaan bij de gebeurt niet zoveel in deze avondspits. Er staan 25 files, allemaal dagelijks en niet langer dan 5 kilometer. Twee files die springen er een beetje uit qua vertragingstijd. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je een half uur langer onderweg... bij hoogmade 6 kilometer file. En ook zo eentje op de A15 vanuit Europoort, 6 kilometer voor Knoop en Vaanplein. Dit is het NOS Radio 1 journal. Het Lucilla Carasso en Tim Overduk. Het treinverkeer in België is sterk ontregeld door een staking. In Wallonië rijdt bijna geen enkele trein meer. De vakbonden wilden eigenlijk een 24-uur-staking vanaf vanavond 10 uur. Maar het spoorwegpersoneel is al begonnen met een wilde staking. Dit tot frustratie van de reizigers. Op Kelet Spoorvier, door een werkonderbreking van een deel van het personeel van de NMBS-groep, rijden hier trein naar de Louvre en van 10.36 uur vandaag niet. Dank u voor Ik vind het gewoon heel jammer. Ik, nie, ik heb niet echt een dringende zaak waar ik moet zijn. Maar er zullen waarschijnlijk wel veel mensen zijn die dat wel hebben. En ik vind inderdaad wel dat ze, als ze zeggen 24 uur staak ik niet, dat dat bij 24 uur moet blijven. Zo'n georganiseerde staking, tot toe dat kun je op voorbereiden. Maar uiteindelijk, als er zo wild her en der wordt gestaakt. Ah, ik begrijp dat eigenlijk niet goed dat men dat allemaal nog toelaat, zo'n zaak. En dat daar niks kan tegen geboden worden. Dat is eigenlijk een machteloosheid die we hebben ten opzichte van die staking. Ik vind dat eigenlijk jammer. Onze correspondent Joris van Poppel in België. Joris, deze reizigers vinden het jammer. Vooral ook dat er dus een wilde staking is uitgebroken. Waar is het personeel van, uh, van de treinen zo boos over? Het gaat allemaal over de pensioenen. Daarvoor is er morgen een hele grote staking in België. De nieuwe regering die wil de uh, leeftijd verhogen waarop je met vervroegd pensioen kunt. Dat is nu 60 jaar in België. Dat moet 62 jaar worden. En dat pikken de vakbonden niet. Je zou kunnen zeggen, ze hebben eigenlijk anderhalf jaar geen regering gehad. Toen werden er geen ingrijpende maatregelen genomen. Nu een nieuwe regering sinds een paar weken aan, uh, aan het stuur. En die wil heel snel heel veel maatregelen hebben. Met name die pensioenen, dat hervormen van het pensioenstelsel moet voor het eind van het jaar, moet het allemaal nog geregeld worden, vindt de minister van Pensioenen. En uh, de vakbonden vinden dat allemaal veel te snel gaan. Vandaar morgen een grote staking. En vandaag zijn ja, want er zijn dus een aantal personeelsleden en leden van de vakbond die vinden dat het nog sneller had gekund. Die zijn gelijk begonnen met het werk neerleggen. Wat, wat zegt dat? Nou ja, dat zegt vooral dat Elio Di Rupo, de nieuwe premier, een groot probleem heeft met zijn eigen achterban eigenlijk. Met name zijn eigen socialistische vakbond. Die zit met name achter de staking van vandaag. Er wordt ook vooral in Wallonië gestaakt vandaag, die wilde staking. Dat betekent dat uh, Charleroi, uh, Brussel, Zuid en allerlei andere grote, uh, grote stations uh, in Wallonië of daar naartoe vanuit Brussel, dat die eigenlijk uh, onbereikbaar zijn allemaal. De vakbonden hebben ook al gewaarschuwd dat als de plannen niet worden aangepast, dat het dan misschien nog wel meer stakingen zullen komen, ook de luchthavens, op, op de treinen, scholen en allemaal tot aan de kerst of misschien wel langer. Dus ook in andere sectoren zijn acties te verwachten. Als we even teruggaan naar die actie van nu en van morgen, ook vooral waar wordt er morgen gestaakt? Uh, morgen zal dat uh, in het hele land zijn. Wordt er geen post bezorgd in België. Scholen zijn dicht. De hoge stelheidslijn van Amsterdam naar Brussel die zal morgen niet rijden. Ook de luchthaven Zaventem verwacht grote problemen. Het is, uh, er zijn vakbonden die zeggen er zal morgen geen enkel vliegtuig boven België vliegen. Uh, het is ook al te merken vanavond. Om 10 uur begint er al een staking bij de VRT, de Vlaamse Openbare Omroep. Vanaf 10 uh, uur vanavond tot 7 uur morgenavond uh, zenden die het glazen huis uit. Dat bestaat ook in België op alle televisie en uh, radiokanalen. Heb je dus maar één programma. En de rest uh, van het personeel. Dat staat. Correspondent Joris van Poppel, dank je wel. 12 voor 5, Marco Verhoef met het weer. En uh, de, volgens mij komen er heel zachte dagen aan. Ja, dat klopt. Inderdaad, de temperatuur gaat omhoog. Op dit moment is het nog niet heel zacht. Maar morgen en vrijdag gaan we misschien wel de dubbele cijfers halen. Dus 10 graden, dus, of misschien wel 11. Ja, daar staat dan normaal 6 graden ongeveer tegenover. Dus dan zitten we duidelijk een heel boven. Dat betekent dat we een redelijk rustige kerst krijgen. Ja, nou in ieder geval de dagen voor kerst. Ze zijn somber, donker ook. De donkere dagen voor kerst doen hun in naam eer aan. En morgen valt er vooral in het oosten van het land een beetje regen of motregen. Vrijdag is het een poosje droog. Maar aan het eind van de dag gaat het echt even uh, behoorlijk doorregenen. Maar daarna wordt het droger, klaart het op, gaat de temperatuur iets omlaag. En dan beginnen natuurlijk die kerstdagen. En de zaterdag en bewijde kerstdagen verlopen als het een beetje meestal droog. Met zonnige perioden en temperaturen zo tussen de 6 en 9 graden. Dus geen waarschuwingen voor mensen, let op waar je toe gaat als je naar schoonmoeder gaat. gaan? Uh, nee, nee, volgens mij moet je alleen oppassen met alcohol achter het stuur. Maar dat is een beetje een open deur. Hè? Er wordt uh, schijnbaar flink gecontroleerd. Maar wat weer betreft denk ik niet aan, uh, aan, uh, aan rare dingen. Heb je ook gekeken voor de mensen die weggaan... hoe het voor staat in de wintersportgebieden? Uh, uiteraard, uiteraard. Ja. Het, het is een beetje eigen belang, niet voor de Ach. kerst. Maar uh, ik hou het scherp in de gaten wat daar ligt. Want uh, ja, het is natuurlijk belangrijk dat er een hoop ligt... en dat je voldoende sneeuw hebt. En wat dat betreft ziet het er voor de vakantiegangers die nu weggaan ontzettend goed uit. Voor de meeste gebieden moet ik erbij zeggen. Het is niet overal helemaal uh, uh, dat er echt hopen sneeuw liggen. Vooral in Italië valt het misschien een beetje tegen. En ook de, de Zuid-Franse Alpen echt helemaal naar het zuiden toe. Maar de meeste mensen komen daar niet. Die gaan naar Oostenrijk of naar uh, Noord-Franse Alpen. En daar ligt eigenlijk gewoon ruim voldoende sneeuw. Komt morgen nog een klein beetje bij aan de Noordflank in Zwitserland en Oostenrijk. Zaterdag ook misschien. En daarna lijkt het uh, eigenlijk overal flink zonnig te worden. En uh, ja, dat is natuurlijk prima weer. Dus sneeuw lichter. Zon komt erbij. Genieten. Witte Kerst in de Bergen. Ja. Dank u wel. Marco Verhoef. Dan de arbeidsinspectie. Die heeft misstanden in de transportsector aangetroffen. Dat is iets waar door chauffeurs al veel over werd geklaagd. Er zijn de afgelopen twee jaar bij 187 bedrijven controles uitgevoerd. Mignon van Heiningen is van de arbeidsinspectie. Goedemiddag. Goedemiddag. Bij hoeveel van die bedrijven was er iets mis? We hebben bij 26 van die gecontroleerde bedrijven een overtreding vastgesteld. En wat voor overtredingen waren dat? Dat ging over uh, illegale tewerkstelling en uh, onderbetaling van personeel. En als je het hebt over illegale tewerkstelling, wat voor mensen trof u daar aan? Dan gaat het over mensen van buiten de Europese Unie... of uit Bulgarije of Roemenië... waar de werkgever een tewerkstellingsvergunning voor moet hebben... als hij deze wil laten werken. En die hadden ze niet? En was en dat omdat ze, ze dat niet wisten... of omdat dit een goedkope oplossing was? Dat kan allebei het, uh, de situatie zijn. Ja, en um, waren dat nou willekeurige bedrijven bij wie u die controles heeft uitgevoerd? We hebben naar aanleiding van meldingen controles uitgevoerd. En uh, samen met uh, inspectieverkeer en waterstaat hebben we wegcontroles gedaan. Ja, en trof u uh, deze chauffeurs dan vooral op, op de weg aan of bij het bedrijf zelf? Bij het bedrijf zelf in dit geval. Nou, wat gebeurt er met die uh, chauffeurs die illegaal aan het werk waren? Met de chauffeurs gebeurt niks. De werkgever die krijgt uh, een boete van de arbeidsinspectie. En die mogen als, als ze willen die chauffeurs in dienst houden, alleen dan krijgen ze misschien nog een boete. Dan kunnen ze nog een boete krijgen, dus het is raadzaam om, om een vergunning aan te gaan vragen. En hoe, hoe hoog is die boete? Wat staat hier boete hiervoor? is op dit moment uh, 8000 uh, euro per overtreding. Nou, en heeft u het idee dat dat uh, opweegt tegen het, het, de goedkopere arbeidskracht uit Oost-Europa? Dat zal van de situatie afhangen, maar de boetes worden, uh, mede om de afschrikwekkende werking te verhogen, uh, worden ze verhoogd tot uh, 12.000 euro per overtreding. En, en u zei ook dat er uh, sprake was van onderbetaling. Was dat aan deze chauffeurs of, of ook aan Nederlandse chauffeurs? Dat ging om uh, buitenlandse chauffeurs. Die krijgen dan minder betaald dan het wettelijk minimumloon. He, dat is waar wij op controleren. En, en wat gebeurt uh, daar dan aan? Dan uh, krijgt de werkgever van ons een, een aantregging om de onderbetaling ongedaan te maken. Dus hij moet de chauffeur nabetalen. Ja, en dan krijgt hij daar dan ook nog een boete voor, het bedrijf? Daar krijgt hij ook nog een boete voor, inderdaad. Ja, en hoe hoog Dat is sowieso. die? Die is uh, op dit moment ja, ja, afhankelijk van de hoogte van de onderbetaling. Maar maximaal uh, 6.700 euro. Maar die wordt ook verhoogd uh, tot 12.000 euro. Gaat de arbeidsinspectie nog, nog verder kijken? Want het klinkt wel alsof er dus wel iets mis is... In in die, in die transportbranche? Dat klopt. De arbeidsinspectie gaat in uh, 2012... samen met de verkeer en waterstaat... heel gericht uh, een aantal transportondernemingen controleren. En welke dan? Dat zijn uh, bedrijven waarvan wij vermoedens hebben uh, dat ze de wet overtreden. He, dan wel aan de zijde van de inspectie van en Waterstaat of aan de zijde van de arbeidsinspectie. En zijn dat dan diezelfde bedrijven waarbij u nu die misstanden heeft aangetroffen? Uh, bedrijven waarbij wij een overtreding hebben geconstateerd, die worden sowieso altijd nog een keer gecontroleerd. Hmm, maar er is een vermoeden dat ook andere bedrijven zich hier schuldig gaan maken. Dat vermoeden hebben we inderdaad, ja. Nou, die zijn dan bij deze gewaarschuwd. Minion van Ja, Inderdaad. Van de arbeidsinspectie. Ik dank Dank wel. Ja, graag gedaan. Amsterdam is in Europa toeristenstad nummer 2. Parijs is de beste. Jeroen de Jager in Amsterdam. Jeroen, waarom doet Amsterdam er zo goed bij de toeristen in Europa? Jij woont hier toch, Tim? Ja. In Amsterdam? Nee. En wat denk je dan? Nou ja, ik, ik plaag ze graag door even hard aan mijn fietspel uh, te rinkelen. En dan maar, springen ze nee, vaak. Maar goed, op. het maar... is toch een prachtige stad, uh, Tim. Zeker. Daarom komen die toeristen hier naartoe. Dat is een reden. Nee, Even zonneflauwkult, dat is echt een reden. Uh, het wordt door toeristen echt als een hele mooie stad ervaren. Twee, de verbindingen. Schiphol ligt hier vlak in de buurt. 207 rechtstreekse verbindingen met het buitenland. Um, en als derde reden, de city marketing. Uh, we kennen de campagne I Amsterdam. Uh, dat is een campagne die wereldwijd toch lekker in, uh, in de oren ligt, volgens mij. En dat trekt nu eenmaal mensen. En wat heeft jou uh, gebracht in Amsterdam? Wel, op welke plek sta je? Ja, ik, ik moest even door het roerige, of langs het roerige museumplein. Natte voeten gehaald even, het waterkanon op mijn onderbenen gehad. Want de studenten die waren daar aan het demonstreren. En toen belandde ik uh, bij het Conservatorium Hotel. In 1901 gebouwd, als... Als uh, Rijkspost? Nee, nee, nee. Uh, de Postbank zat hierin. Uh, de Rijks. Uh, nou ja, PTT zal ik maar zeggen toen. Later conservatorium geworden. En nu voor, naar verluid, maar dat willen ze officieel niet zeggen. Voor 100 miljoen euro de afgelopen uh, drie jaar verbouwd. Dat is wel gelukt in drie jaar tijd tot een vijf hotel. En ik sta hier met René Seijgers, die, die dat onderzoek heeft gedaan. Uh, namens Ronald Burger Strategy Consultants. Um, nou schrijft u dat ook het, uh, de inkomsten per kamer in Amsterdam, want het gaat hartstikke goed met het verhuur van kamers, 9,7 miljoen kamers uh, verhuurd het afgelopen jaar. En het inkomsten per kamer uh, is ook omhoog gegaan. En dan zegt u dat het is goed voor de toeristen, maar dan denk ik dat is duur voor toeristen. Nou, Het is in elk geval een hele mooie reflectie van hoe populair Amsterdam eigenlijk is. Groei in het aantal kamers. En de waarde wordt er uiteindelijk ook voor betaald. En ja, de, kamer, de prijs die mensen voor hun kamer willen betalen, uiteindelijk, is daar een prima reflectie van. zeg, zo'n onderzoek, dat zijn allemaal lijstjes. Amsterdam staat bijvoorbeeld op nummer 1 als je het aantal kamerverhuur afzet tegen het aantal inwoners. Ja, zo kun je alles naar je toe redeneren natuurlijk. Wat heeft u nou precies onderzocht? Wat we hebben onderzocht is eigenlijk van 24 Europese hoofdsteden... Uh, uh, hoe, eigenlijk, hoe populair zijn die steden nu eigenlijk? Citytrips city uiteindelijk is een belangrijk onderdeel van een stuk regionale economie. En dit stuk van de economie blijft eigenlijk doorgroeien ook een beetje tegen de recessie in. En daarvan hebben we gekeken van, hoe komt dat nu eigenlijk? En wat zijn de redenen nou die daar uit de grondslag liggen? En die heb ik genoemd in het begin of zijn er meer redenen? Dit zijn de drie belangrijkste redenen waarom Amsterdam heel goed scoort. Daar zijn natuurlijk ook nog opmerkingen, want het onderzoek is breder geweest. Ja. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het aantal congressen wat er georganiseerd wordt uiteindelijk, zeg maar, in al deze 24 steden, dan zien we dat Amsterdam daar eigenlijk nog ruimte heeft om nog verbetering ja, te 98 congres heeft Amsterdam ja. gehad de afgelopen jaren. Ja, maar als je dat bijvoorbeeld met de Wenen vergelijkt, dan is dat een veelvoud daarvan. En ook als je het met Londen vergelijkt, is dat een veelvoud. En ook relatief ten opzichte van het aantal toeristen, is het nog steeds dat we daar achter blijven. Dus met positie 2 is prachtig in deze ranking, maar als je kijkt, kunnen we nog verder, kunnen we nog groeien, dan zien we dat er meer mogelijkheden zijn om nog een stap voorwaarts te maken. Zegt dit onderzoek eigenlijk ook? ook iets over de bezettingsgraad van, van al die hotels. Je kunt wel 9,7 miljoen overnachtingen hebben in een jaar. Maar ondertussen kunnen die hotels voor uh, uh, de helft vol zijn. Ja. Uh, de hotelmarkt is gelukkig een echte markt. Dat houdt in dat als iedereen zijn bedden leeg heeft staan, dat de prijs omlaag gaat. En zoals u zelf aangaf, zijn de prijzen omhoog gegaan. En ook als we kijken naar de groei van het aantal bedden wat erbij gekomen is, dan zien we dat dat een sterke groei heeft in Amsterdam. Dus beide zeg maar indicatoren dat eigenlijk de vraag eigenlijk goed en structureel toeneemt voor Amsterdam. En dat lijkt erop alsof er ook nog ruimte is. En je ziet ook, bijvoorbeeld laatst is er een ja. ander hotel geopend, de Mint, Waldorf ja. Astoria, Astoria komt hier naartoe. Ja. Is er nog meer ruimte voor dat hoge segment? Er is nog meer ruimte voor dat hoge segment. Als je dat gaat vergelijken met het aantal museumbezoekers... het aantal toeristen bijvoorbeeld wat musea gaat bekijken... dan zie je dat we daar nog achterlopen. Als we dan ook nog een rekenschap nemen uiteindelijk... dat natuurlijk het Rijksmuseum open gaat volgend jaar... ook daar moeten we nog enorme vruchten van kunnen plukken. En we hebben meer capaciteit nodig om al die toeristen te kunnen accommoderen. Nou ja, en daar helpt dit conservatoriumhotel in ieder geval al een beetje... bij daarmee recht tegenover dat stedelijk museum dat ook nog open moet gaan. Dus heel veel kansen hier. Er gaat Absoluut. niets boven Absoluut. Amsterdam. Jeroen Dierger, we spreken je in het tweede uur. En komend uur, dat uh, tweede uur na vijf... gaan we praten met Hans Andringa in Den Haag... over de positie van Han Henk Bleker. Hij krijgt heel wat kritiek over zijn uh, natuurbeleid... en ook zijn beleid in Groningen, het natuurbeleid. Straks meer erover, na vijf. Tot zo.